Hi, dit is Podcast on Experience nummer 115 en ik ben Hans Mestrum. Vandaag kun je luisteren naar een bijzonder inspirerend gesprek met Lisette Schuitema. Ze was een van de organisatoren van het event Klaar om te Wenden. Op mijn weblog hansonexperience.com vind je informatie over dit seminar. Video's, audio's en postings. Ja, met Lisette. Dag, Lisette, met Hans Mesteren. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Hoor je echt in mijn hoofd? In je hoofd, kijk. Nou ja, met zo'n koptelefoon. Ja, ja, dat heb ik ook, ja. Ik heb ook zo'n zo headset op. Ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Jij was betrokken bij Klaar om te wenden. Uh, misschien goed, als je voor degenen die dit voor de eerste keer uh, beluisteren, even kort uitlegt wat Klaar om te wenden nu eigenlijk uh, voor iets is. We hadden eigenlijk de sprekers uh, cadeau gekregen. Herman Wijfels was daar ook toe bereid. En toen hebben wij een event gecreëerd om mensen eigenlijk in contact te brengen met een nieuwe richting van denken. Dus als je, uh, ik zie het zeg maar zo, of ik kan het zo kort uitleggen, als, als de levensomstandigheden complexer worden, dan werken de oude antwoorden niet meer. En bijvoorbeeld nu ja, niemand in de wereld op zijn plek is gebleven, maar we hier in Nederland wonen met bijna iedereen uh, mensen uit de hele wereld. Uh, zijn de levensomstandigheden complexer en de oude antwoorden werken dus niet meer. Mm -hmm, mm -hmm. En dat betekent dat je niet zeg maar, uit het laadje linksboven de nieuwe antwoorden kunt trekken. Maar dat je je als het ware moet openstellen voor het nieuwe. Wat voor mij nog steeds ongelooflijk is, is dat we toch als, als kleine nieuwe stichting uh, een ruimte hadden gehuurd, besproken. Uh, waar 888 stoelen waren en dat we op de dag zelf 882 registraties hadden. ja. ja, ja. En je zegt de nieuwe stichting, welke stichting doe je daarmee? De stichting Center for Human Emergence. Oké, okay. moet ik me daar voorstellen, bij dat center? Nou, de Center for Human Emergence is een initiatief van Don Beck. Mm -hmm. Don Beck is een, een, een Amerikanen, een man uit Texas, die een leerling is van Claire Graves... Uh, en Claire Graves heeft een model ontwikkeld waarin je kunt kijken naar verschillende. Dat, ik had het al over die levensomstandigheden. Als de levensomstandigheden complexer worden, dan ontwikkel je als samenleving een nieuw antwoord. En het blijkt dat we eigenlijk uh, op verschillende plekken op de wereld eenzelfde soort antwoord. Wat je op eenzelfde, die verschillende levensfases heen. En mm -hmm. Don Beck uh, um, reist eigenlijk onvermoeibaar met dit de wereld af op zoek naar mensen. Die zeggen, ja, we zien dat we vastzitten in de, met het antwoord. De levensomstandigheden worden anders, maar we zitten vast in ons oude antwoord. En hoe kunnen we het volgende antwoord uh, vinden? En hij heeft het Center for Human Emergence opgericht. En dat is in Nederland uh, uh, ook gestart door Pieter Mary. Die is dus ook een van de sprekers, oh, ja. was samen met Arjan Kindermans. Die veel meer vanuit Andrew Cohen komt en veel meer eigenlijk... Um, uh, spirituele kant daarin vertegenwoordigt. En jij was betrokken bij dat klimaatwedstrijd. Wat was jouw uh, rol? Mijn rol was eigenlijk alles wat met mensen te maken heeft. Uh, we hebben ook het opgezet in toen we de eerste keer gingen zeggen, nou wij zijn het groepje dat dit gaan organiseren, hebben we gekeken bij ieder en gezegd, wat doe jij graag? En ik vind alles leuk wat met mensen te maken heeft, dus ik heb me bezig gehouden met hoe benaderen we mensen. Uh, niet het netwerk, dat hebben Alain en Geert jan gedaan mm -hmm. maar wat is de toon uh, wat moeten ze weten uh, hoe zorgen we dat we het zo makkelijk maken om te registreren en mensen hebben altijd wanneer ze eenmaal registreren ook vragen die je van tevoren niet kunt bedenken ja. dus hoe kunnen we ze beantwoorden hoe kunnen we zorgen dat we tegen iedereen dat we nooit nee zeggen, dat we met iedereen die een vraag heeft eigenlijk meedenken zodat zij ook daar kunnen komen als dat hun verlangen is en uh, hoe heb je het uh, ervaren, het hele proces? Nou, ik, ik, dit is eigenlijk een manier van werken waar ik altijd van gedroomd heb dat het mogelijk zou zijn. Hm. Uh, we zijn, zeg maar, in december hebben we een keer over gesproken dat wij dit dus met elkaar zouden doen. En in januari zijn we vrij langzaam opgestart. Uh, ik heb eigenlijk maar, nou, ik denk drie keer in dat hele proces echt stress gehad. Ja. Omdat we allemaal verantwoordelijkheid namen voor ons stukje en deden wat we fijn vinden om te doen... was er eigenlijk geen stress. Ook op de dag zelf was er geen stress. En iedereen kwam daar... Cheepisch. En veel meer mensen van het for Human Emergence kwamen daar... en zeiden, ik vind het leuk om dit te doen... en ik vind het leuk om dat te doen. En iedereen die deed ook zijn taak... daar kon je ook op vertrouwen. Mm -hmm. We hadden zeg maar, een proces binnen ons kernteam... waarin we voortdurend afstemden. Uh, ik heb even dit... Hoe, denk, hoe zien jullie dat? Uh, heel subtiel, heel zorgvuldig afstemmen... En zo hebben we eigenlijk, wat ja, die hok beschreven heeft, het chaotic design, hebben we voor mij intuïtief in praktijk gebracht. Ja, ja. Wat, wat, wat is dat chaotic design? Chaotic <laughs> ja, design is, uh, die hok is een een verlichte Amerikaan, want die dacht, ja, als ik uh, ga werken met mensen uit de hele wereld, dan kan ik natuurlijk niet... Mensen verwachten dat mensen in Ghana... in India, in Nederland, in China, in Amerika... alles op dezelfde manier doen. Ja, dus waar ik voor moet zorgen... is dat we heel duidelijk weten... wat we doen... en waarom we het doen... en hoe mensen het doen... dat gaan ze dan maar zelf uitvinden. Ah, dus het ja. betekent dat je eigenlijk... eerst... Je, je verdiept in de principes. Wat zijn de principes van deze organisatie? Wat is het waar ik bij hoor? En dan... Geef je eigenlijk iedereen de, de ruimte om het te doen, op de tijd wanneer hij wil, hoe hij het wil. En, en zo hebben wij dat, dat ook gedaan. Ja, je laat het eigenlijk gewoon, uh, gewoon gebeuren. Je laat het gewoon los. Ja, maar wel met een, een afstemming op... Uh, we hebben bijvoorbeeld in dit hele proces uh, geen vrijkaarten gegeven aan mensen die iets voor ons deden. Dat het iets is wat voor jou ook iets betekent. Het betekent voor ons ook iets, dus daar is al de win-win. Het mm -hmm. betekent niet dat je dan een vrijkaartje krijgt. Ja, ja, ja. ja. Uh, en ook voor pers, weet je, hebben we eigenlijk, en daar heel ook sterk aan vastgehouden. Zeggen, nou ja, als we voor jou, uh, zeg maar, kunnen regelen dat je contact krijgt met Herman Wijfels voor een interview, dan, ja. Of ja. als jij dat voor ons kan regelen dat hij een interview krijgt, dat betekent dat het voor jou ook iets betekent. Dus daarmee is het al afgelekt. En dat was zeg maar een van de principes waar we heel sterk aan hebben Zeggen, iedereen betaalt gewoon. Ook Pieter Mary, die een van de sprekers was, heeft gewoon een kaartje gekocht en betaald. Eh, oh. Wij hebben ook allemaal gewoon betaald. Want ja, je doet iets wat je verlangen is. Dus dat betekent niet dat je daar een kaartje voor krijgt. Nou, dat is bijvoorbeeld een heel duidelijk voorbeeld van ja, waar wij het helemaal over eens waren. Wat we ook wel eens hebben moeten uitleggen. Maar als we hm. dat uitleggen... En hoe heb je de avond zelf uh, ervaren? Nou, ik heb de avond zelf ervaren als een, uh, eigenlijk als een feestje. Een feestje? Uh, ja, ik, ik vond dat er een ongelooflijk positieve sfeer heerste. Ja. Dat er mensen waren die heel makkelijk en open met elkaar spraken. Er waren natuurlijk ook allerlei cirkels die elkaar daar ontmoetten. En, en zeg maar mensen die verbaasd of verheugd waren om elkaar daar te zien. het ja, ja, ja. waren. Maar ja. ik had ook het gevoel dat je eigenlijk met iedereen kon praten daar. Iedereen met iedereen kon praten omdat er een soort ja, openheid van geest was. En um, ik moet zeggen dat, ja, dat ik zo zat te genieten van de sfeer. Niet helemaal zo heb geregistreerd. Als ik misschien zou doen als ik daar alleen maar als bezoeker was gekomen. Maar het, het, het heeft me de flow van de avond. De betrokkenheid van de mensen. Um, het feit dat we zeg maar, na Herman Wijfels die oefening deden van omkering. Hè? Dus Herman Wijfels zei... Ja, je kunt... Uh, ...bepaalde dingen lijken zo te zijn... ...maar je kunt het ook omkeren... ...en hij noemt bijvoorbeeld... Uh, ja, zijn, ...een geliefd voorbeeld van hem is... ...we moeten van het stoplicht naar de rotonde... Ja, ja. ...bij het stoplicht zegt iemand anders... ...dat je moet stoppen bij de rotonde... ...bepaal je zelf wanneer je er opgaat... ...maar dan moet er wel een fundamentele regel worden gewijzigd... ...namelijk ja. dat recht geen voorrang heeft... Ja. ...en wat voor regels zijn er waar jij denkt... ...van het kan niet anders... ...hoe kan je dat eigenlijk omkeren... ...en toen daarna... ...ja, zei Marianne de Jager... De ...keer je om of praat met de mensen voor je. En wat mij opviel is dat mensen dus helemaal niet op, op wilden houden met praten. We hadden blijkbaar ja. met z'n allen dingen om over te praten met elkaar die avond. Dat was, was, was uh, heel bijzonder, uh, van ik ook, ja. En, uh... Die positieve sfeer die heb ik inderdaad ook gevoeld. Ja. Eh, en, en ik vind ook hoe we, ja, hoe we het hadden vormgegeven... dat het echt zeg maar, ook symbolisch was... dat er eerst was Marjanna de Jager daar, de gastvrouw... die je vertelt hoe het gaat worden. De, je, je ziet hoe je leven eruit ziet die avond. En, en dan komt de eerste spreker. We doen wat, wat dingen met elkaar. En na de pauze heeft zij nog Don Beck aangekondigd. En van Don Beck ging het eigenlijk als vanzelf naar Peter Mary, ja. Peter Mary ligt toe hoe je je eigen leiderschap kunt ontwikkelen in jouw leven, in jouw kring, in jouw werkveld. En, en er was ook geen leiding van de avond meer. Daarmee ja, was iedereen ook zijn eigen leider geworden. En, nou ja, ik vind, dat vond ik prachtig. Ja, ja, ja, ja, dat heb ik ook zo ervaren, Ja, dat klopt ja. Want op een gegeven moment was er inderdaad, uh, ja, het leek erop als het een beetje, beetje raar gezegd dat Marianne gewoon niet meer nodig was. Hè? Het ging als vanzelf. ja. Ja. ja. En dan niet persoonlijk bedoeld. Hè? Niet nee, persoonlijk nee, nee. tegen haar. Maar... Nee. Ja. Dan, hoor ik, ja. uh, dan hoor ik zo om me heen. Hè? En, en ook op mijn weblog heb ik dat uh, een paar keer gelezen. En op andere weblogs. dat mensen vinden het heel abstract. Hè? Die zeggen van uh, ja, het zijn allemaal zo mooie woorden. En, en uh, prachtige schema's van uh, Don Beck. En als je er van Laslo hoort praten dat is op een heel hoog abstractieniveau. Ja. Borges wat concreet. Heb jij al voorbeelden? Van de wending. Nou, ik een voorbeeld van Wending, wat ik eigenlijk aanhoud, is dat ik uh, in 1996, dus dat is tien jaar geleden... ...kwam ik van een conferentie van Social Venture Network. Dat was een netwerk van bedrijven die zeiden, als je de wereld wil veranderen... ...moet je beginnen met je eigen bedrijf te veranderen. Niet ze moeten het doen, maar ik moet het zelf doen. Mm. En ik uh, kwam toen terug helemaal enthousiast van die conferentie... ...in een gezelschap met mensen uit het zakenleven, zeg maar... En die keken mij meewarig aan, omdat ik zo, toch zo'n ontzettende idealistische dromer was. En dit was toch allemaal onzin. En als ik nu zeg maar, het jaarverslag van MWO Nederland lees... dan zie ik een directeur van de ABN AmroBank de dingen zeggen die ik toen zei. En iedereen vindt het volkomen normaal. Niet dat bedrijven nou zo ontzettend milieubewust en sociaal zijn geworden... maar het is wel zeg maar, al een verdieping gezakt. En ik, ik denk dat met elk idee, met alles wat nieuw is... Uh, ja, het heeft zijn tijd nodig, uh, werk met uh, energie. En ik leef in een wereld van chakras. Uh, in, met het zevende chakra plukken we als het ware uit de lucht de energie die, waar we de antenne voor hebben. Uh, het zesde chakra maakt daar een soort model, een soort, dan gaan we zien wat het ongeveer is. Met het vijfde chakra dan ben je bij je keel aangekomen, hè? dan begin je erover mm -hmm. te praten. En bij het vierde chakra begint je hard daarvan over te lopen. En ik denk dat we daar met een aantal mensen nu zijn. En bij het derde chakra ga je zeggen. Oké, okay, ik ga nu dit doen. En dan komt de actie. En daar zijn we nu gewoon pas aangekomen. Nee. En, en ik denk dat je dus op allerlei plekken van mensen die met die antennes werken. Wel initiatieven ziet. Initiatieven van ja, geel denken. Zoals wij dat dan in Spiral Dynamics uh, termen noemen. En kleine experimenten. Ja. En zoals Herman Wijfels zei, ja, in deze onderstroom, maar misschien nog niet de actie, maar de bovenstroom, die weet nog van niks. Ja, ja dat zei hij Maar ik, ja, ik zie net zoals het, zeg maar, milieubewustzijn allemaal zo normaal is geworden in tien jaar tijd. Dat is echt niks, dat is gewoon zo kort. Ja. Uh, heb ik het vertrouwen dat dit ook uh, heel, ja, ik hou me ook niet zo erg bezig met de praktische actie. Want ik hou van dat eerste stuk. Van waar is het nieuwe en hoe kunnen we dat al zo ver vormgeven dat we er in elk geval over kunnen praten. Ja, maar dan zeggen mensen toch: van ja, dat, dat, dat is mooi, maar wat, wat, wat, wat nou morgen? Hoe ga ik nou ja. geld verdienen? Die zijn daar toch uh, in de praktijk, uh, willen ze toch voorbeelden, uh, handvaten hebben waar ze uh, zeg maar mee aan de slag kunnen. Nou ja, ik zou, ik zou zeggen: in, in mijn eigen. Vroeger had ik een communicatiebureau. En voor een ja. deel uh, zeg maar. Eén keer per jaar keken we met z'n allen naar de lijst. En dan vroeg ik aan de medewerkers, wat is de klant die bij jou altijd onderaan bungelt? Waarvan je altijd op donderdag denkt, nou weet je, daar begin ik dan maandag aan. Want dan is de nieuwe week, dan doe ik dat wel. Hè? En dan gingen we kijken of er iemand anders belangstelling had voor die klant. Uh, en als dat niet zo was, dan gingen we met de klant praten en zeiden we, ja, het is eigenlijk... Eigenlijk is dit niet meer de goede opdracht voor ons... En we gaan maar kijken of we een ander bureau voor je weten. Maar dit is niet meer waar wij van groeien, waar we van bloeien. En dat was eigenlijk ook een manier van geel denken. Volg, het verlangen volgen in plaats van dingen te moeten. En ja, dat ja, ja, ja. vergt vertrouwen. Dat vergt vertrouwen in het leven. Dat vergt moed om dat te doen. Ja. En ik ben er altijd erg goed mee gevaren. En ik heb daar ook heel goed geld mee verdiend. Oh, kijk. Het volgen van je verlangen. Ja. Ja, ja, ja, want... Uh... Kijk, heel veel mensen denken toch vanuit het, uh, het verstand, hè. Die denken van, Het uh, moet allemaal de ratio voorop staan. hoe moet allemaal uh, deftige stukken schrijven en met cijfertjes werken. Maar ik hoor jou zeggen van, uh, volgt je verlangen. Ja, ik heb helemaal niet zoveel vertrouwen in het verstand. Want zoals je ook in, zeg maar, advocatenfilms kunt zien, het verstand kan alle kanten opdenken. Terwijl het verlangen is vaak heel erg duidelijk. Je weet vaak heel erg wat je wil en het is het verstand die daar bezwaren voor gaat maken. En daarmee blijf je eigenlijk op een veilig plekje zitten wat onaangenaam is. Terwijl mijn nadaging in het leven is, dan volg je verlangen. Want ja, dan heb je in elk geval, krijg je al dat je doet wat je wilt. Net zoals wij dat klaar om te winnen. Kijk, klaar om te winnen is op zich eigenlijk een heel erg mooi voorbeeld. Dat is een heel erg geslaagd voorbeeld van het nieuwe denken. Dus het vertrouwen hebben dat je 888 plaatsen vol krijgt. Ja, ja, ja, ja. ja. En dan gebeurt het ook. Of de stress kwam wanneer we in angst schoten. Mm -hmm. Wanneer iemand ging zeggen... ja, maar ik heb net gesproken met iemand van een professioneel bedrijf... en die zeggen dat kan helemaal niet. Je hebt er een jaar voor nodig. en Je hebt een budget nodig. We, we hadden geen geld. We hadden nul, nul geld. Zo. Je hebt een budget nodig. Je hebt een jaar nodig om het te doen. Je moet dat minstens met zoveel mensen fulltime organiseren. Kijk dan... dat, dat zijn allemaal argumenten van het hoofd. En iedereen zegt... ja, dat is waar. Dat klinkt redelijk. Natuurlijk is dat zo. Maar vanuit het verlangen... kun je het dus wel doen. Ja, en het ja, is ja. ook gelukt. Ja. En het is financieel komen we rond. Het is allemaal goed. Ja. Het lijkt heel veel op wat je zegt... op wat Arnold Cornelis ook zegt. Hè? Logica van het gevoel. Ja. ja. Uh, wat, dat, dat het sturingsmechanisme vanuit je gevoel... Uh, uh, ontstaat. Dus dat je veel meer ja. je gevoel moet toepassen. Ja, en ja. heel uh, goed kijken... wanneer je in angst schiet. Vanuit mijn... Alles met mensen... Mensen registreren en ik kan zien of ze wel of niet betaald hebben. Dus hebben we ook gezegd, als mensen binnenkwamen bij klaar te wenden, gaan we ze niet registreren. Waarom zouden we dat eigenlijk gaan we controleren of ze betaald hebben? Dat doe ik toch gewoon via internet, via de bank. Dus iedereen die binnenkwam, hebben we een hand gegeven. Gezegd, wat fijn dat u er bent. Hier kunt u uw jas ophangen, daar kunt u uw badge maken. En mensen waren echt verbijsterd. Die zeiden, ja, moet we... ik dan niet? Registreren. Dat denk ik toch? Ja. ja, maar wilt u dan niet weten of ik betaald heb? Hebt u betaald? Ja. Zei ze, nou, dan hoeven we dat toch niet te weten? Dus het <laughs> vertrouwen heeft daar eigenlijk. Hè? In angst ga je zeggen: we moeten hier twintig studenten hebben met tafeltjes en mensen moeten dan buiten half in de kou staan wachten met hun jas nog aan. En dat is eigenlijk allemaal onnodig werk. Uit ja. angst voor misschien is er iemand die zich niet heeft opgegeven en die er dan doorheen slikt. Ja, een hele mooie benadering, ja. ja. Dat spreekt me wel aan. Ja, ja het vond hey, ook... Mooie vond... sfeer neergezet, waarin ja. ook mensen die zich niet geregistreerd hadden, gingen het zelf zeggen. Ja, ja, ja zo werkt en het En zie je dus het angst creëert onnodig werk. Hè? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik vond het ook heel bijzonder, ja, om uh, te merken van... Uh, uh, ik zag mensen inderdaad rondkijken van waar moet ik ergens op een lijstje mijn handtekening zetten of, of, of me ja. registreren. ja. ja. Ja. ja dan krijg, maar je krijgt dan inderdaad een hele andere sfeer uh, als, als je binnenkomt op deze manier. Ja. Wat betekent voor jou Wende? Uh, voor mij betekent Wende eigenlijk uh, dagelijks opletten uh, wanneer ik in angst schiet en wanneer ik uh, uit liefde en uit verlangen uh, werk. En dat betekent um, mm -hmm. ook ophouden met klagen en boos zijn op de politiek en verontwaardigd zijn over. Ook daar zien wat er aan de hand is. Zien in welk, vanuit welk paradigma mensen werken. En het, het nieuwe in mezelf voeden. Het nieuwe groter maken, zodat dat uh, ja, zeg maar een groter veld wordt. Waar mensen makkelijker in kunnen tappen, in kunnen pluggen. En, en heb je ook nou. Uh, wat zijn de gevolgen nou van, van, van uh, klaar om te wenden? Is dat stilgevallen? Of, of, of... Gaat, gaat het gewoon door? Heb je daar nog, nog, nog reacties op gehad? Ja, ik krijg heel veel reacties. Ik, uh, omdat ik natuurlijk degene van de mens ben, krijg ik veel ja. reacties. Ik krijg ja. ook kritische reacties natuurlijk. Ja. En mensen die zeggen, goh, ik had veel meer willen netwerken en dat kon helemaal niet. En uh, nu wil ik graag alle 900 adressen... E-mailadressen hebben en uh, nou, als je zelf te verlegen was, die adressen kunnen we niet geven voor redenen van privacy. Ja, precies de mensen zeggen: God, we waren zo geïnspireerd. Dus op het laatste moment kon een van ons niet mee, maar als vanzelf kwam er iemand anders en we moesten daar gewoon zijn met z'n drieën. En, en, ja, en ik, ik ben dus een tegenstander van te snel in actie gaan. Ik zie een aantal, uh, ja, een, wat ik een mooi plan vind. ...is dus om Spiral Dynamics toe te passen op Nederland... ...om allerlei initiatieven die er geweest zijn en die er nog zijn... ...om zeg maar Nederland in kaart te brengen. Om te kijken van waar, waar zitten we nu? Ja. Hoe groot zijn de verschillende ja. culturen? En dan, dan, dan dus niet de cultuur van de mensen die uit Somalië komen... ...en de mensen die hier al eerder woonden... ...maar hun uh, ontwikkelingsniveau. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, zodat we niet... Zeg maar, je zegt niet tegen een kleuter, je moet wel over twee jaar naar de universiteit kunnen. Zo kun je ook tegen iemand die uit uh, zeg maar, cultuur komt zeggen, nou nu moet je over een jaar ingeburgerd zijn. Dat is echt een onzinnige eis. En ja. dat kun je zien wanneer je mensen in kaart brengt. En er zijn allerlei mensen mee bezig en het lijkt me prachtig wanneer wij als CHE daar een bundelende... ...functie in kunnen vervullen. En verder zijn natuurlijk onze constellaties uh, bezig. En ik verwijs mm -hmm. ook voortdurend mensen die zeggen... ...nou, ik, ik uh, heb ideeën over onderwijs... ...of ik wil me graag uh, inzetten voor welzijn. Die, die verwijs ik naar de constellaties. En dat zijn eigenlijk ja, groepen mensen uit, uit verschillende werkvelden... ...die gaan kijken wat het volgende level is... ...hoe dat er in hun werkveld uit zou zien. Ja, ja, ja. En die constellaties, die, die, die, die, die horen bij dat Center for Human ja, Emergence? Ja, die horen bij het Center for Human Emergence, ja. Ah, ja. ja een een zijn werkgroepjes. werkgroepjes. Ja, werkgroepen van mensen in hetzelfde veld. Uh, heb je nog een, een, een bepaalde boodschap uh, voor ons? Heb die boodschap? Martin van Steenbergen zei bijvoorbeeld, uh, verscheur je cv en volg je hart. Dat vond ik een hele mooie. Ja, nou ja, mijne is, is min of meer hetzelfde. Volg je leven. Volg je leven? Ik heb vroeger wel eens een brochure geschreven voor een bureau en daarin ging het, dat was over coaching en dat was van als je leiding hebt over een bedrijf, dan moet je toch ook je eigen leven leiden, leid je eigenlijk wel je eigen leven. Terwijl ik nu veel meer denk, nee het gaat er niet om mijn leven te leiden, want mijn leven, het leven is eigenlijk iets wat zich door mij beweegt. En hoe vrijer ik dat kan laten bewegen, hoe makkelijker de dingen gaan en hoe creatiever het allemaal wordt en dus ik volg mijn leven. Ik heb het leven. niet voor het zeggen. Je, je hebt het niet voor het zeggen? Maar klinkt dat niet een beetje van uh, passief? Nee. Ik heb het niet voor het zeggen, dat hangt dus van iets anders af. Nou, er is, ja. nou het, het hangt ook van iets anders af. Ik, wil, ik ben uh, bij het CAE gekomen vanuit mijn verlangen om bezig te zijn met zeg maar, nieuwe, nieuwe gedachten die zich kenbaar willen maken. En uh, dat volg ik. Ik had mm -hmm. eigenlijk andere plannen. Maar daar had ik lang niet zoveel passie voor als voor dit. Dus zo volg ik eigenlijk. Dus dat is een beetje hetzelfde als wat Martien zegt. Uh, ja, volg je ja, hart. Ik zeg passie. ja, volg mijn leven. Ja, je, je, je volgt echt, echt je passie hoor. Ik. Ja. Ja, ja, ja. Heb je nog, uh, nog iets toe te voegen aan hetgeen uh, we besproken hebben? Of zeg je van nou, ik heb eigenlijk mijn uh, zegje wel gedaan? Ik heb mijn zegje wel gedaan. Ja, je, ja je wel dankjewel. Gedaan. Dat heb je me heel mooi doorheen geleid. Ja, we zijn toch al 26 minuten bezig, zie ik. En ik vond het een heel uh, bijzonder uh, gesprek. Komt heel Echt bijzonder. Waar? Ja, ik vind, ik, okay. ik vind het uh, komt heel veel energie vanaf. Ik vind het nog wel lastig om het allemaal te duiden en concreet te maken. Maar dat is misschien weer mijn, mijn uh, verlangen om, om tot handelen over te gaan, iets te doen. Hè? Ja, jij ook zegt en jij van, doet, je doet van, toch wat? Jij wat doet, doet het werk nog. Ja, doe, doe, doe. Jij doet het werk nog. Jij doet dit. Ja, ik doe jij dit. doet wat? Ik doe wat, ja. Ja. Ja. Nee, maar ik ben, ook, ik ben ook iemand van communicatie. En bij communicatie ben je eigenlijk per definitie iemand waar dingen doorheen komen, hè? Ja. En, uh, en, en dus, ja, een soort ja. kanaal waar dan een boodschap doorheen komt. En als die boodschap door iemand weer gehoord wordt, dan, ja, je weet niet wat er mee gebeurt. Dus ja. Zo zijn we, we hebben nu allebei dit gesprek gedaan, in elk ja. geval. Ja, dat zeg je heel mooi. Dat voel ik, dat voel, zo voel ik het ook, ja. Dat zeg je heel mooi. He, dat, dat inderdaad de boodschap gaat door je heen naar de ander toe. Dat, dat, ik voel dat nu ook als, als een soort rillingen over mijn rug. Van, ja, dat, dat, dat geeft energie. Ja, dat, uh, dat klopt. Zo voel ik het ook. Dat, dus dat, is, dat mooi, is het ware. Hè? Ja, dat is dat precies. Zie je dat je, je lichaam herkent wat het ware is. Ja, ja. dat voel je. Dat voel je ja. gewoon, uh, gewoon aan je lijf. Ja. Nou, Lisette, ik bedank ja. jou voor, uh, voor dit uh, fijne gesprek. En uh, ik denk dat we elkaar ja, zeker nog. Ik denk dat we elkaar zeker nog uh, 10.000 malen tegen zullen komen. Ja, ik heb ook uh, Annemarie gesproken. En ik sprak haar ochtends En toen vond ik haar een beetje down. En ik sprak haar s'middags. En toen had ze een gesprek met jou gehad. En toen was ze weer helemaal de heerlijke, stromende, bubbelende, creatieve zelf. Ja, ja. En uh, nou, ja, ik... Uh, het is echt uh, fantastisch als dus jij ook met ons mee wilt denken over hoe we hier een, een soort, ja, in, in onze communicatie een volgende stap kunnen maken. Die, ja. en, en dat jij haar ook helemaal hebt voorgelegd over, zeg maar, de, de soort sites en communities en zo hadden kunnen doen. Nou, dat vind ik allemaal ontzettend leuk om van te horen. En ja. ook op mijn oude dag, nou ja, zo ook nog niet, maar toch vergeleken bij <laughs> ja, de mensen die in die wereld al leven. Te kijken of wij, of wij ook die slag kunnen maken, die volgende. Ja. Ja, ik merkte wel dat daar een uh, aansluiting was. ja Ze ging steeds meer op het puntje van de stoel zitten. ja dat merk Och ik wel, ja. man, wat was zo enthousiast. Oh, ze bellen ja, we op vanuit hebben... de auto. En... Nou, het is gewoon heerlijk om te horen. Ja, we Echt... hebben, ik, ik geloof, wel drie uur zitten praten. ja, dus. ja. ja, ja, ja. <laughs> dus dan ja. zie je al wat, wat voor energie er dan uh, loskomt. Ja, ja precies. Als dus je elkaar kunt er, uh, beraken. Ja. ja, ja. En ook jij ons kunt voorlichten over wat aan die kant eigenlijk... Um... Want je ziet dat de techniek de nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. Ja, ja zonder meer. Ik zie ook weblog, weblogs en podcasts, dat zie ik ook als instrumenten voor die onderstroom. He, die onderstroom die zo naar boven popt, naar de bovenstroom. En dat kun je met ja. weblogs en podcasts kun je dat perfect doorgeven. Kun je daar perfect iets mee doen. Daarom ontstaan ze ook in, bij mensen, omdat die dat voelen. Ja, want bijvoorbeeld voor die constellaties. He, als die... Um, zeg maar, ja, daarin een plek hebben en laten zien waar ze mee bezig zijn, dan kunnen mensen hun ook veel makkelijker vinden en dan ja. kan dat allemaal uh, als een tuintje gewoon gaan groeien. Ja, je voegt echt, dan, uh, voeg je echt iets toe aan, uh, aan de context. Ja, oké, okay, nogmaals nou, uh, bedankt. Heel erg leuk, ik vond het ook heel erg leuk om, uh, om dit allemaal te mogen vertellen. Kijk, okay. tot ziens. Joe, dag. Dag.